FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Oud-Zuid. Richting Den Haag is de verdraging vanaf knopend watergraafsmeer ongeveer 20 minuten en er zijn ook twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. GFM. Met nu in Zandvoortse Zaken. Het nummer is uh, ontstaan. Nou! Ze reden over de brug in Miami. Ken je die hele lange brug? En er zitten allemaal van die dingen in. En dat is het tempo van dit nummer geworden. Oh! Er zit een mooi uh, verhaaltje achter. Ja. ja, jongens. Ja. Uh, af en toe uh, van, die, van die... Uh, van die wetenswaardigheden. Van die dingetjes. Jongens, uh, die gaan uh, in de ja, ik zie dat jij daar gelukkig ja. van wordt. Ja. Uh, ja. ja. ja. Je stom straalt. het is een mooie opening oh, van mijn Het helemaal. Ja, dat ja, het ja, zei ja je, je straalt. Ja, het Leuk vind ik ziet Misschien een beetje gek uit ook. Het is wel een beetje gezien. Voor, vorige week uh, had uh, Tino het bij zijn kijktips... want daar zijn we weer aan toegekomen, uh, over een film waarbij je makkelijk in slaap uh, zou vallen. Dat was uh, Tom Cruise, Fallout, Mission Impossible 6. Nou, ik viel niet in slaap hoor, eerlijk gezegd. Ik ben helemaal niet zo dat slaap kan vallen. Nou ja, goed. Ik, uh, ik heb het wel uh, teruggeluisterd. Uh, De, De kijktip van Tino. Maar, zou dat geen, zou dat, zou dat geen uh, ironie zijn? Ja, het zou kunnen, maar ik viel er niet, ik viel er niet bij in slaap. In nee, dit is een actiefilm, daar val je overigens niet mee in slaap. Oké, dat, oké. Nee, nee. dat een okay, okay. Ja? ja, goed. Ik wil het even hebben over uh, een paar documentaires die interessant zijn om naar te kijken ja. op Netflix. Um, en wie? een daarvan is Get Me Roger Stone. Heb je die al gezien? Hoe? Nee. Get Me Roger Stone. Weet je wie Roger Stone is? Uh, was dat niet nee. die adviseur van Trump? Ja, Rocky je? Stone is, is, is een absolute die man die heeft niks al in, in de zadel de zaal Dat is een absolute ja ja oh, ja totale ja, ja, ja. Soort altijd. Minister ja, nee. Wiebes soort van. nee dit, nee. Dit is een totale dit is een totale <laughs> uh, psychoot. De, deze, oh, okay. man, deze man is een republikeinse fluisteraar, dus een mannetjesmaker en die heeft de afgelopen 40 He jaar alle, iedereen geïnformeerd. Dus is een soort fluisterkoning in de achtergrond. Richard Nixon, wiedema. Richard Nixon ja, ja, ja, heeft Nou ja, het is in Nederland niet te vergelijken, want dit soort mensen zijn er in Nederland niet. Deze nee. man zegt alleen maar: het maakt niet uit hoe ze je naam wil. Als je kunt beter een schurk zijn dan helemaal niet bekend, weet je al zo iemand. Ja, ja. Ja, ja, ja. Als je hem ziet, en dat gaat dus ook over hoe Trump gemaakt is, hoe dat allemaal gaat. Get Me Roger Stone, dat is een fantastische documentaire over die wordt, je wordt helemaal koud, die man is echt. Dat je denkt, nou, die... sommige mensen hebben nog een geweten. Deze man is, is, gewoon, die is gewoon geboren zonder geweten. Maar echt op een manier dat je denkt, nou, dit kan niet waar zijn. Hij doet alles om iemand uh, aan de macht te helpen. Dus is heel een heel bijzondere uh, documentaire. Gevaarlijke man dus. Levensgevaarlijk. Ja. Uh, Roger Stone. Hij is nu volgens mij ook uh, een beetje want ze hebben, We hebben iets te veel dirt van hem gevonden. Ja. Wat ook heel uh, mooi is om te kijken. Ik vond het interessant om te kijken. Is Bad Boy Billionaires India. Uh, daar zit ook een verhaal wat, nou, voor Formule 1-liefhebbers. ook nog, Dat gaat onder over die eigenaar van Kingfisher. Ja. Die man oh, die dat heeft, ja. team heeft gehad. DJ ja. Malaya is dat. Ja. Ja. Die man is die ook allemaal allerlei rechtszaken. En dit gaat over de, uh, de komst de, uh, en de downfall van. Uh, de biljonairs is dus ook zo'n man uh, Nirav Modi. Modi, dat zegt jou niet zoveel. Modi is een diamant-imperium uh, met allerlei juwelen Wereldwijd echt miljarden in gedoe en getrut. Mm. En die, dat blijkt ook één grote luchtbel. Dus dit gaat voornamelijk over drie van die Indiaanse mannen... die gewoon echt heel India aan de voet hadden... en de rest van de wereld en allemaal een beetje omgevallen zijn. En het zijn, het zijn prachtige verhalen. Bad boy, biljonair. Ja, die, die man waar jij het over had, die heeft, die heeft toen Spijker overgenomen. En dat was voor India ja, geworden. Ja, klopt. Die, die ja. zakenman was het Wat de, nu, weet ik ook die roze is, waar... Uh, ja, precies. Ja, waar Strol, ja. vader Strol heeft het dus weer van die India van, overgenomen. Ja, want, ja, want, zo want is, dat is natuurlijk, het. stuk die had gewoon geen geld meer. Ja, natuurlijk. Uh, en verder op televisie, ja, jongens, kijk zelf even, maar vanavond zijn Transporter 1 en 2. Dus als je lekker een film zoekt om bij ons... Ja, nou, vooral, nou, ja. Uh, ja. uh, lekker, ja. Kijk lekker weg. 1 en 2, kijk lekker weg. Kijk, kijk lekker je weg. met de uh, Jason Statham. Dave's, Dave's ja, fan ja. ja, van bent, een beetje, ja. beetje schieten en knallen, ja. dan, dat is ja. hartstikke leuk voor ja. de fans. En morgenavond ook een Statham-film. En vrijdag een van de slechtste films, waarschijnlijk de slechtste film van Dick Maas ooit. Welke dan? Prooi. Uh, ja. Om tien uur op Veronica. het uh, dus gaat over ontsnapte leeuw. En dat is die was, ik net, ben, was hm. Niet heel goed. Dick Maas vind ik een goede filmmaker. Ja. Uh, maar deze film was na twee weken al uit de roulatie. Uh, en dan wordt er dan gevlagd, wat op zich wel heel grappig is. Ja, maar in China... Is die wel uitgebracht? We ja. hebben een miljoen mensen gekeken. Dat is, dat, is, dat is een beetje alleen de bewoners van de Stamford-Zolaan. Ja. Ja. Er hebben een miljoen mensen gekeken. Ja. in zie ja. kijken ook naar het filmpje over je, hoe je je tanden moet poetsen. Over sorry. Dick Maas uh, gesproken. Ik heb hem één uh, briljante film uh, ook uh, zien maken. Dat was uh, Sint. Vroeger ik uh, trouwens wel een ja. hele goeie. Ja. Ja, ja. Duke Stapel. Oh, mag je niet zeggen, want Frank gelooft nog. Kijk uit. Oh, oh. Ja. zo goed geloof ik. Maar zeg het maar, Sint, Sint de, Sinterklaas. Hebben. Nee, nee, nee, Sinterklaas. Oké, je moest Engels praten, Frankens ah, mee oh. dat is Toch niet. Oh. <laughs> <hums> hey, en, um, uh, hebben jullie overigens het nieuws meegekregen van die mevrouw um, die uh, met die bruidsjurk? Nee, leeftje vooral met je wereld, Wereldnieuws, ja. Wereldnieuws mevrouw met je Een brood, boze bruid. Is een, o, boos o, een boos bruidje. Nou, online had hij een, een trouwjurk besteld. Tegenwoordig kun je alles natuurlijk online bestellen. Ja. Alles, alles. <lacht> Zalando, en, Wekamp, uh, Noem rei, ze maar op. Maar dat gaat dus, ja, ik ja. kan me dat niet voorstellen. Ik, ah. ik zou toch voor een bruidjurk... gewoon. Ja, maar goed. Deze vrouw had online een bruidjurk besteld. En uh, die had dus een klacht gestuurd ook, over die bruidsjurk... Dat, dat het niet goed was dat er een foto van gemaakt en nou, Die wilde van alles advocaat inschakelen, gedoe en getrut. Dus die stuurde uh, een foto terug naar die eigenaar van die bruidszaak... waarop ze antwoord kreeg na enige tijd... Ja, mevrouw, maar maar we dachten u van hem andersom aan te trekken. Die had hem binnenste buiten aangeprokken. <laughs> dat dat ja. is toch ook wel goed? Ja. Ja. Ja. Het is wel hoog mode, denk ik. dan. Volgens mij zijn de modeontwerpers op die manier denk ik, ook wel een beetje bekend uh, ja. geworden. Maar, ja. Ja. Je zit thuis Bij de bank, toeval bakken, dan krijg je hem ja. En die man zegt, ja, wat dacht van hem andersom aan te trekken? Wel ja. de schitterende poncho trouwens. Ja, een mooie poncho. Ja, een <laughs> hey, jongens, heb je, je gehoord dat ja. Zwarte Piet aanhangers zaterdagmiddag verkleed... als Zwarte Piet aangebeld... Ja. Uh, hebben bij de woning van rapper Aquasi en een Jute zak hebben achtergelaten. Ja. Ik wil wel echt dat, dat is humor, ja. Maar je nee, kan er wordt... niet om kunnen lachen, ik kan er dus niet om lachen. Maar nee. weet je dat... nee. Onder andere, vanuit de politiek wordt verontwaardigd gereageerd over het, e op het incident en wordt er over pure intimidatie gesproken. Nou, nah, ik vind het wel een grap. Nee. Ja. Laten we daar dan let's agree to disagree. Ik vind dat je iemand zijn privacy moet respecteren. Wat je ook van elkaar vindt, je gaat niet bij iemand aanbellen. Hoe, hoe denk je dat zijn vrouw zich voelt? als is een plotseling drie, idioot voor de deur staan. Dat kan ook al zeer bedreigend worden, ervaren Dus laten we daar dan in ieder geval niet over eens zijn. Ik vind dat je dat niet kan flikken. Nee, nee, nee. Maar goed. ook Een uh, beetje, wie vindt, zij die zal stormoogsten. Wat die, wat die aquatie heeft aangericht. En de ja, af. Dan gaat je dan niet iemand, nee. iemand zijn huis, uh, bij iemand voor de deur staan. Hoe, nee, hoe maar je wat, je is? Een wat ik bedoel te zeggen is actie-reactie. Los van het feit wat het inhoudt. Ja, inhouden. Maar dat geeft jou niet bedoelde. de vrijbrief om bij iemand in zijn privacy-domein uh, te komen? Hoe, hoe, hoezo? Hoe denk je dat is als er bij nee. jou iemand in je tuin staat? Die een gaat roepen dat nummer van uh, Jood Kapje. Uh, en die gaat met, met boze vlaggen bij jou in de tuin staan. Hoe voel jij je, je dan? Of je ja, vrouw, nou of je ja. kinderen? Ja. Ja, is een, ja, ja. een gewetenswaargaam, nee, maar is, is een goeie. maar hoe zou jij gaan? Ik vind het niet zo'n goede vergelijking. Want? No. Want uh, uh, no. wat uh, Joods kapje was, was een, een, een, een. Nee, het gaat om dat je omstreden bent. Dat iemand dan. Het gaat niet om. Mag... Jongens, we leven in een democratie iedereen oh, nee, moet nee, kunnen hebben. Het maar, nee, het is wat Frank ook zegt: actie is reactie. Maar dus, dat. Nou. Dat geeft hij nog geen vrijbrief om bij iemand in zijn privacy bij iemand aan te bellen. Dat betekent dat die mensen bij uitdrukken waar deze man woont... is gaan aanbellen. Die man heeft een vrouw en kinderen. Hoe bedreigend is dat als je je voelt? En dat is een grapje. Dat hoeft niet als een grapje uitgelegd te worden. Hè? Nou, het ik, gaat om invading your fucking privacy, Ger. Daar blijf je met je poten vanaf. Als iemand bij mij de deur zou komen, geloof me... Dan moet je gewoon opgrijpen, het is onwaarschijnlijk bedreigend dat iemand ja, die. Maar als je dan gaat. thuis een vrouw en kinderen..... hebt... je dat ongetwijfeld. dat ben ik met je eens. Het voorbeeld wat je van mij haalde, ben ik ook heel met je eens. Dan in al zijn wijsheid had hij ook van tevoren kunnen bedenken. dat als jij op de dam gaat staan roepen. Maar, dat ik ja, dacht, wacht, dat even, de wacht even. Wacht, wacht, wacht even, wacht even. Wacht even, wacht even. Wacht even, wacht even. Wacht even, wacht even. Voordat uh, hier. Uh, als het uh, gaat dat je rekening moet houden. met het feit dat je wat zegt. Dan zit je eigenlijk ook al een heiland vlak. Ik, dat geeft niet uh, het recht om alles uit te kramen wat je, wat je kan uitkramen. Hè. Dat, dat Laat ik dat even heel duidelijk nee, zeggen. Nee, dat... Dus je moet wel rekening houden ja. met. Ja. Maar het betekent niet dat, je, dat, dat er een rem is op wat je, wat je wil zeggen. Maar zeg het dan op een nette manier. Dat is wat ik uh, betoog met het uh, fenomeen vrijheid van meningsuiting. Want als ik dat uh, wel eens hoor, uh, links en rechts... dan haak ik ook ja, maar, wel eens af in, de, in maar dat opzicht. iedereen mag in dit land zeggen wat hij wil. Ja. We hebben artikel 1, dat mag allemaal. Ja, maar, maar je mag niet bij mij voor de deur gaan staan... en mevrouw en mevrouw een Dat vind ik een goed punt. Dat een stap Dat vind ik een goed dat punt. Go ook niet punt. een schrapje. Nee, dat, dat vind ik een goed punt. Dus uh, daar denk ik nu al over na, in uh, dat opzicht. Ja, maar goed. Doe ik, doe ik het niet. Maar goed. Nee, maar dat mogen je grappig vinden. Maar luister, er zullen honderdduizend mensen vinden die het grappig vinden. En die zullen ontzettend lachen. Eigen schuld, dikke bult, had hij maar niet. Roepen. Moeten roepen, die zwarte is. Dat is mijn cultuur, daar mag je niet aanvoelen. Ja, ja, ja, maar, ja. maar we leven in een democratie. Maar nogmaals, nee, dat de van de privacy, daar gaat het mee om. Daar kom je niet aan. Ja, dat ligt eraan ja. hoe die woont. Als hij gewoon. Uh, nee, nou nee, ik vind het, ik vind het overtrokken. Ik ja, maar goed. Ik weet het ik weet dus ik niet. dat mag jij ja. zeggen en ik mag zeggen... dat ik het in vele manier heb. Ja, sure, sure. Duidelijk. Zullen we een uh, stuk muziekdrama nou, draaien? dat we dat maar doen. Later, dinsdag 17 november, dames en heren. 14 over 11. En hier... Oh, die heb ik al gehad. Ah. ah. Heb je nog iets anders? Ja, natuurlijk. Ja. Is de paus katholiek. Ga je gang. Heeft Pinocchio een houten leuning? Oh.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 Your body. We're every day discovering something grand I'm in love with the shape of you. When we can we let the story begin We're going out on our first date uh, are you and me are thrifty so go all you can eat Fill up your bag and I fill up the plate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 I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Have you something brand new? I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be. I'm my in love baby. with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be. I'm in love with your body. Het, het, het, het, het, het, heet die het, het, het, goeie gozer, goeie gozer, goeie gozer, leuk, leuk, leuk, hij leuke heeft wel ruzie met de buur, hè? <laughs> Want een klein stukje van zijn boerderij wil je. Het heeft een hele straat gekocht. Ga niet door start. Ontvang geen 40.000 euro. Hij komt uit de buurt van Suffolk. En daar heeft hij een boerderij gekocht. Maar toen heeft hij een stuk grond. of een huis daarnaast gekocht. Nou, dan had hij even het hele dorp tegen zich. Want hij kocht gewoon. Het was gewoon. Het was Monopoly. Ja, het was monopolie aan het stellen. Dat was niet meer. Ja. Hey, hoe oud ben jij, Jaap? Ik Ik ben 54. Dan heb je nog één jaar. En dan? 40% van de 55-plussers. beginnen niet aan. Heeft ik begin e er niet. Heeft een e-bike in de schuur. Ja, ik niet. Want ik heb het de centen gewoon niet voor. Punt. 40 procent. Frank wordt bij de 60 die ja. niet heeft. Maar daar volgend, jaar, vond vanmorgen dat uh, mensen boven uh, de 65 vaker de gewone fiets ja. pakken in plaats van de e-bike. Nee. Is dat zo? Ja. ja. ja. Dat is best wel. Ja, he, he, he. mensen bejaarden. bejaarden. Ja, ik vind senioren. ik vind vind ik een mooie fiets. Senioren, ik, mooi senioren woord. die pakken uh, vaker de gewone fiets in plaats van die bike Nou, ik, ik moet je ook zeggen. Ik vind het uh, uh, een uitdaging om gewoon de conventionele fiets te blijven pakken. Ik vind het, uh, behalve van een broer. Ja, maar jij bent wel. Ja, behalve inderdaad. <laughs> en als je nog een fiets in de terug wilt zien, dan heb je hem gemist. Want vorige week heb je hem kunnen aanschouwen op de zeeweg. Kortom. <laughs> Mijn rugzak nee, zat zo vol. Ja, en dat bedoel ik. Dan heb ik daarna heb ik nog een uurtje huilgymnastiek gedaan om het er weer uit te krijgen. Goed. Ik, oh. gebruik, ik, gebruik, ik gebruik de e-bike alleen maar als ik ja. ver ga. Oh, Oké, okay, goed. het uh, Noord bedoel je. Ja. Nee, nee, nee. het <laughs> Noord. Voor hebben jullie. Nee. Uh, want ik bedoel. Uh, Hans Botman die heeft nu prachtige uh, sportverhalen. Hm? Maar hebben jullie het verhaal gehoord uh, over. Um, de Finse postbode Aspiraal Auto. Ja. Nooit van gehoord. Oh. Wel, wel van Kimi en Aikonen, maar die heeft er niks mee te maken, denk ik. Kijk, dat is een stukje... Uh, die man heeft namelijk uh, de... Uh, weet het, race... Uh, uh, gewonnen. Hm? De 31.000 mile race. 3100 mile race. Ja... 123 kilometer per dag heeft die man gelopen. 40 dagen, 9 uur en 6 minuten. Oh, er zijn slechts 49 shit. mensen die dat uitgelopen hebben. Ja. Oh, Kijk, God. dat is een stuk... Dan loop je een beetje te piepen dat je op de vies naar Bloemendaal moet. Ja. Maar Wat als je ik... 3100 mijl hebt heb, heb gelopen... Dan heb je toch even negen paar schoenen versleten. Volgens. Ik sluit er nog nee, even wat ja. op aan. Over sportieve postbodes gesproken. Ik uh, had vorige week uh, verteld dat ik dat verhaal ook aan Ger. Uh, tijdens een voorbereiding van de Amstel Gold Race uh, van jaren geleden. Maak een reed toen nog mee. Uh, die ging toen eventjes uh, wat. Kilometertjes maken richting de Kouwberg en de Kouwberg op. En uh, uh, ineens zat er een postbode naast hem te rijden. Dat was zo mooi. En die zegt, goedemorgen zat die postbode zo. Weet je. Die moest, elke dag moest hij die, die Kouwberg op om die post te bezorgen. Dus, dus die, en die bogen, die zat hem zo aan te kijken. van: Nou ja, die die man uh, alsof hij nooit wat anders deed eigenlijk. Dus... Zonder versnelling op zijn fiets van, ja, precies. Van, van Frank. Ja, goed hoor. Ja. Ja. Gietijzeren. Gietijzeren. Ja, dan zou ik gewoon stoppen met duren <laughs> ja, Dat is ongelooflijk. Maar goed. Maar goed ja. maar er is nog een hardloopwedstrijd gevonden. Ja. Die heeft gewonnen 43 dagen. Hardloopwedstrijd over 4900. Dat vijf heb ik gelezen, vijf nou. mensen hebben zich ingeschreven. Drie hebben maar de finish gehaald. Ja, dat heb ik gelezen. Nou. 43 dagen, 12 uur, 7 minuten 43 seconden. No, no, no, no. Je mag tussen 6 uur s morgens en middernacht mag je lopen. En daarna mm. moet je even een half uurtje gaan liggen. <laughs> En de afstand deze man heeft gelopen is 118 marathons achter elkaar. Ja, dat is uh, wat Willem Kluiskus uh, ja. ooit uh, ja. ook uh, gedaan heeft, maar in wat, uh, ja, in, in partjes eigenlijk. Maar in je had ook die Ironmans, dat is ook 4 uh, kilometer zwemmen, 181 kilometer wielrennen en een marathon lopen. Dat ligt er niet om. Dat is ook, dat heet de Ironman, heet dat geloof ik. Ja, ja. Uh, daar is afgelopen week... is er volgens mij voor het eerst iemand met syndroom van Down... die dat gedaan heeft. Wat mm -hmm. vrij uitzonderlijk is. Maar ik denk alleen maar, ja... Uh, waarom niet, zou ik zeggen. Uh, en wat ik heel grappig vond... is een aantal jaar geleden heb je mensen... er dus bestaan namelijk mensen die uh, marathons achteruit lopen. Heb je daar ooit van gehoord? Nee. Marathons die achteruit lopen? Ja, achteruit. Zijn er zijn mensen die lopen een marathon achteruit. Dus Jij Nee, dat is echt waar. Maar mijn goede vriend Michel... Dus 42 kilometer? 42 kilometer. En oh, nog een beetje... Nee, ah, was, ze, oh, ja. Ja, gaat door. En, de, en mijn goede vriend, uh, schrijver Miesje van Egmond... die die sportboeken heeft geschreven... die werkte over de Haagse krant... en die schreef daar een stukje over. Een zekere Klaas liep marathons achteruit. En het, de kop boven het Artikel was een van de grappigste koppen die ik ooit gelezen heb. Het gaat goed met Klaas, hij gaat hard achteruit. <laughs> dat was het ja, dat is maar, zo... <laughs> ja. het is wat. Ja, ja. dat Wij had, je had vroeger hier op het circuit had je toch ook uh, de achteruitrij, uh, ja. dat circus. Ja, ja. Ik heb er mee. Met heb jij, ja. jij, heb jij meegedaan? Ik heb meegedaan. Ja. Meerels, Ja. <laughs> toen had ik een uh, bij, bij de NOS hadden we een, een rookbom in die auto laten zetten. Ik deed het met de tros samen. En en dus ik met dat hele spel. Kan je het nog eens. Ja. Ergens in de 80 jaar, Ik Met, met zijn Opel. Ja. Achteruit, achteruit rijden voor de het, voor het, uh, tribune. Drukte ik die knop in. En opeens. Niemand, zag meer, wat Niemand zag meer wat. Iedereen ging op zijn mijl. Eén grote chaos. Echt briljant. toch commentaar ik, ik. van de legendarische Tom Mulder of niet? Ja. Helaas. Voor het afgelopen jaar overleden, toch? Dit, ja, dit jaar overleden? Dit jaar. Dit jaar nog? Ja, Naar Tom Mulder. Ja. Ja. Begin januari. Donkere stemmen. Stem, ja, ik, ik, ik, stem. heb, ik heb radio met hem gemaakt. Hm. Ik, was, ik was een van de eerste sidekicks in Nederland. Dan, dan wel niet de eerste... Denk Want, ik. Uh, ja. Een van zijn uh, gevleugelde uitspraken was dan: uh, de platen zijn goud en de koffie is bruin of zoiets. Dat zei hij altijd. Nee, dat was uh, Aad, Bos. Aad Bos. En was hij uh, niet van 50 Poppen of een envelop? Ja, dat, dat was hij wel. Of, ja. Ja. Ja. 50 pop en uh, de Havermootschool. Oh, ja. En het uh, dingetje ja. pak ik, is van hem geweest natuurlijk. Dat? Dingetje ja. pak, het glitterpak. Ja, dat glitterpak. Maar ja. ja. ik ging met een beweging. Ik ben regelmatig met hem in Amerika geweest. En dan gingen we interviews doen. En, uh, en uh, met Lieber en Stoller. En met uh, uh, nou, nog meer uh, allemaal uh, voor zijn programma Poster. En dat deden we dan in één of twee dagen. En dan uh, waren we, ik geloof een dag of vijf in Amerika. En dan uh, wilden we nog uh, uh, Nashville zien. Dus we reden heel hard naar Nashville. Ja. <laughs> en dan, uh, nou, dan was je een dag in Nashville, en hey, weer terug. En uh, dus ja, met, dat, dat soort trips zat ik altijd met hem. Mm. Maar jij vertelde net ook iets over een, uh, kaartjes van uh, um, van jouw goede vriend, wat uh, die nou? Kaartjes. Kaartjes. F tickets. tickets? Te tickets ja, tickets zeggen. Ja, het groot. Ja, ja, tickets. Oh, nee, nee. nee. Heet... Rod Stuart. Ja, vriend Rod Stuart. Mijn vriend Rod Stuart. Die, die, uh, op de zaak waren er uh, van die, van die uh, stroifoto's uh, uh, uh, lagen daar. En uh, ik denk ook, oh, nou ja, dan teken ik ze even. Dus ik gaf iedereen... Uh, Toen mijn good friend... Uh, uh, uh, Jaap de Groot. En Jaap de Groot was een... Uh, Disjockey. Uh, uh, maar ik deed voor, voor, voor meer disjockeys. En uh, Felix Meurders. En Frits Spits. En, uh, en die, die waren er allemaal dat niet zo. Dan jij de handtekening van Rotzien. Ja, de Voor mijn good friend Frits Spits. Ja, <laughs> Spits. En, maar Spits was daar niet zo van onder de indruk nee. natuurlijk. En hoe uh, en, uh, weet het ook niet. Maar Jaap de Groot wel. En uh, dus, uh, die was helemaal blij erbij en, uh, <laughs> en ik, uh, nou ja, oké, okay, ja, dat verder niks aan. de toen uh, zag ik hem een, een, twee jaar later zag ik hem uh, een interview geven op tv voor over, een, over een artiest op zijn kantoor. En toen had hij die foto van mij heengelijkt. <laughs> ja, toen ben ik achter gegaan. Wat jouw handen weer? Ja. ja we, we goed we, we we hebben, goed dat jij niet in Rembrandt bent gegaan ja. ik ben echt echte Rembrandt, <laughs> moet je koken <laughs> ja goed oh, we, hebben het, we hebben het over de man hè maar uh, over uh, Rod of oh, voor my good friend uh, jaap uh, Rod Stewart met Do you think I'm sexy Leuk is een handtekening van Gerloogman op het uh, kantoor van, uh, van iemand. Uh, ja, en dan ja, zeggen ja, dat het Rot-Viewer is. Ja, als het nu hoort. Ja? Ja, ja dan, ah, dan uh, is hij klaar. Of misschien ja. heeft hij hem wel op internet gezet dat hij hem probeert te verkopen op Marktplaats. <laughs> je weet het niet. Dat ja, zou ook nog kunnen. ja. Dat voor zou doen. Als je ja weet, kun je een bot doen. Als je ja weet, kun je een goed bot doen natuurlijk. Doe <laughs> my good friend Jaap. Ja. Dus die, dacht, uh, ik heb, die dacht dat die, die, die Rod Stewart hier was gekomen... en al die dingen had getekend. En dan uh, oh, was Oh kijk. moeilijk. Ik hoorde dat het niet zo'n hele... er zijn best wel veel artiesten die wij hebben ontmoet... in de loop der jaren. Ja. Ik heb alleen maar gehoord dat het niet zo'n hele sympathieke man was. Rod was niet zo leuk. Nee, nee. Vond, vond ik, hoor. En, en hij uh, was heel, heel uh, Idol? raar. Eindel ook? Een maar gast, dat niet. Gewoon een rare gast. Heel uh, veel drugs, denk ik. En veel drank. En, uh, nou, uh, uh, nee. ja, dat gebruikt Jaap ook. Maar die, kijk, die staat er ook mond erbij. Vandaag. Ja, dat is ook waar. Ja, ja. Dat is ook waar. Ja. Dat, uh, en af en toe dat... kijk ik op mijn klok uh, om te zeggen uh, het... ja. van... Uh, jongens, nou is, is het mooi het... geweest. Dat kan het niet zijn. <laughs> dat... Nee. En dat zeg ik nu ook. En de leukste artiest die... Uh, dat was... Uh, um, Phil Collins, zei je de... toch? Paar ja, terug. Phil Collins, ja. Ja, dat vond ik wel... En, dus en, en, en de, de, zanger, het... de zangeres van Fleetwood Mac. Maar Phil... Uh, Steve Nix? Nee, die had. Oh, Buckingham. Lindsay Buckingham? Nee, niet Lindsay Buckingham... Buckingham in nou? Palace? Ja. <laughs> Christine McPhee! en Christine McPhee! Jean Jean Jean McPhee. Jean ja, Christine ah, McPhee! Ja, Christine McPhee! Ja, ik McPhee! Ja, weer hè. Ja, is een geuzenaam geworden. Maar, ik dus, dus er deze, deze... maar kom er van mij ja. uit hoor, vandaag. ja. is ja. ja. dus bij deze geuzenaam geworden. Maar uh, ik uh, ga toch nu even ingrijpen, want het uh, is half twaalf uh, geweest. En Het klokje van gehoorzaamheid tikt door dus. De kom van Stij. Spookrijders.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 Ik krijg nu voorzichtig het gevoel alsof we deze week in een Trumpiaanse midwisselse staat van Amerika op een golf van gelovig onvermogen aan het surfen zijn. Want Ari Slops vrienden knallen naar het anti-homo geluid nog even een abortus niet oké -okay filmpje uit. En wat me nog het meest heeft verbaasd is de enorme grootte van deze mbekkerij.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 hem wel weer gepast om hem te draaien eigenlijk, Ger, want vorige week waren we dus bij Walter en jij zag die vleugel ineens staan en je er dit nummer in en ik denk, nou, die moeten we maar eens weer eens draaien denk ik. Ja, ja, ja, ja, en dat dus is ook het enige is. nummer wat ik kan spelen. Ja, is dat zo? Ja. ja? Uh, heb, je, uh, heb je het bij Elton afgekeken? Nee, ik heb, uh, <laughs> dat heb ik ook ooit een keer van iemand geleerd. Oh, en, oh, oh. en dat ga hey. je dan. Eh? Ger, weet je wat de duurste vleugel ter wereld is? Dat is waarschijnlijk van die duif. Ja. ja. <laughs> Knap is. Knap is. Wat is dat? Gleugel, Nieuw New Kim, heet je? Hè? <laughs> he? New Kim. New Kim. New Kim, Kim. Kim. Ja. Dit is de, de duurste duif ter wereld. Ik had dus een zin gehoord van een duif die een ton kost of zo. 1,6 miljoen verkocht. Nou, ja, van die aan eerste een Chinese kant. Een je transfer voor de vleugelspits? Ja, maar. Toch? Uh -huh. Maar... Maar wordt die voor een uh, exclusief restaurant nummer 43 ja. met soetsure saus? Ja, een duivenbordje met, ja. met ananas en ja. soetsure ja. saus. Ja. 3 miljoen. Ja. Heb je alleen het linkerkantje van het duivenbordje? Ja, uh. uiteraard. Ja, maar ja. ja. ja. Nee, maar... Ze, Oké, okay, dat kan gebeuren. Er zijn ook wel renpaarden verkocht voor 2 miljoen. Ja. Of weet ik van globaal. deze verhalen... Ik heb ook al koi kooikarper gehoord van een paar ton. Ja. Ja, ik bedoel, doe normaal. Ja. Maar... Um, Jan Keijzer, hè, over Volendam gesproken. Kooikarpers? Ja, heel, heel ja, vijvertje vol. Weet je hoe duur die dingen zijn? Ja, wat heet? Oké, okay, dat, dat kan ik me ook naar. Nou, moet je voorstellen, dan gaat ze een Maar moet je je voorstellen, een, een duif van 1,6 miljoen. En een buurjongen met een, met een, met een luchtbubbel. Ja, zijn oude Oklahoma. <het> <h rattling> Krijg je zo'n Toon Hermans-achtige uitspraak? Ja. Durf is dood. <hier g disag fills> je laat hem los en hij vliegt gewoon ja. tegen een vrachtwagen. Ja, zo, zo slim is die Chinees. <hierux> ah, sowieso slim, maar gaat niet niet zoveel geld, denk ik. Maar hij gaat hem euh, naar China laten vervoeren en dan. Is het ja, met om met je oude collega's de KLM natuurlijk. Is ja, dat ja. Niet om mee te vliegen, maar om... Uh, voor een fokkenprogramma. Ja. Hij, uh, hij is wel bang dat die duif... Uh, een poging zou wagen om naar België terug te vliegen. En dat gaat hem noodlottig worden natuurlijk. Dus. Ja, dat vind ik... Beetje, beetje, Oké, okay. uh, je hebt dan... Kijk, de zoon van Johan Cruijff... die kon aardig voetballen. Ja. zelfs nog in nog een Nederlandse elftal gehad. Snap ik. Hè? Je hebt nature nerds ja. Dus jouw kind kan... Dat, maar dat, dat komt dat je opvoedt in een, Maar... Een, een rempaard kan ook nog die fysiek, maar blijkbaar is het zo. En ik heb geen idee, want ik ben geen duif dat, dat ze gaan hem gebruiken om te fokken. Een duivenfokprogramma met een duif van 1,6. Maar wat zegt die duif tegen zijn kind? Roekoek? Ik bedoel, wat? Hoe Waarschijnlijk wel. Ik weet niet wat die verder nog moet zeggen. Blijkbaar kan het, anders geeft hij ja, het Precies, Oeh. maar goed. Ja, uh, Max verstappen, Jos verstappen. Ja, ja. ja. Weet je? Nou, maar zit het zit dan toch iets in die geest. Jawel, maar dan. dat is dan andersom, hè? En, Ma en Max ja. is beter dan Jos. Ja, ja, dat het, ja, ja. en dat ja, komt uh, weer door de... Dat dat zo ook kan. Met een maar, ja. maar dat komt door zijn moeder, want die was nog redelijk rustig... Ja, uh, ja, en kon goed beredeneerd uh, denken. En dat doet Max in die auto in een milliseconde dus ook. Ja. Dat heeft hij van zijn moeder. Maar ze gebruiken uh, die duiven om te fokken... En, en daar gaan ze mee fokken en gokken. Dat is een beetje wat het is. Ja. Want daarna gaan ze die, die Chinezen fokken even, op. Dus, Nog ja. even één ding over uh, uh, gevleugelde ridders en vliegen. Uh, ooit heb ik uh, Jan Lammers... Uh, ja, meerdere malen gemogen interview... voor deze lokale omroep. En uh, toen had ik het ook eens een keer over van, uh, van... ja dat vliegen, is dat niet vermoeiend? Nou, zegt Jan... Je hoeft niet zelf met je armen zo heen en weer te bewegen, hoor. Mensen die dat... Ja, maar dat komt er zo heel droog uit. Dus de postduiven, wat dat er gaat. Ja, goed. Lang verhaal kort. Ja. Um, had jij nog wat? <laughs> <laughs> ja, ik zie die, die, die beeldspraak van... dat je dus zelf uh, allemaal op die eerste rij van, uh, van, die, uh, van dat vliegtoestel... dat je daar ook met je armen staat te wapperen om, uh, om dat vliegtuig uh, in de lucht te houden. Ga, nou ja, die beeld, ik, dat beeld had ik. Ik vond die inval in uh, Gelene wel goed afgelopen week. Wat dan? Uh, nou, er waren een aantal politieagenten die waren getipt... Uh -huh. Uh, blijkbaar dat er uh, waarschijnlijk in een woning zagen ze zo'n buis naar buiten komen... Met, uh, met een afvoerbuis om lucht af te voeren. Ja, ja, ja. En, nou, dan weet je het wel. Ja, Lof plantage. Ja, precies. Dan weet je gewoon, dat is het witlof Ja, ja he, dat is een beetje kennig. Ja, o, ja. ja, ja dat vond dus ik ook zo'n mooi verhaal. Dus de gendarmerie die dacht dag ja. ene van... Uh, en, ja, ja. Dan, dan gaan we eens even de allergrote wietplantage ja. van Nederland oprollen. Ja. En die man had gewoon twaalf emmers met Witlof in zijn tuin staan. Ja, Lekker, van de, de kampen is, is waarin ja. ja. En ik heb het al in kaas zitten over. Ja, ja, dat denk ik. Briljant, Inspecteur Netjes, die komt met een inval, met even de deur eruit ook daarvoor geldt niet alles is wat het lijkt. Je ja. hebt trouwens, gisteren dat programma gezien... Um, uh, de, de Beste Stuurlaar heet dat, geloof ik? Zo. So. Wat was dat dan? Leuk, hè? Nee, toch op de boot. Of ja. bo dat ze met z'n allen aan bo boord die op die celboot. Enorm onderhoudend. Briljant programma. Nou, wat briljant. Ja, nee, voor je nee, uh, nee, natuurlijk niet. Uh, niet? Nee, natuurlijk niet. Ja, ik vond het helemaal te gek. Ja, vond je het daarna leuk? Dus, uh, in ieder geval daar ook niet over eens vandaag. Ik maak nog helemaal niet Ik vond het niet. Uh, uh, Gerrit. Ik vond het niet om aan te loeren. Ik, ik ja. zie nog iets staan. Want je kan niet zomaar iets ongestraft in Amsterdam opplakken, heb ik het idee. Nee, dat moet je ook niet doen. Nee. Wat was dat nou? Wat staat er eigenlijk dan? Hey, iets, iets naar boven. Wat, wat, wat, uh, nee, dat is naar beneden. Goed, laat maar. Waar heb jij het nou allemaal over? Nee, je had een bericht. Dat staat bij jou op die computer. Ja, maar je bent nu aan het scrollen. Maar als je kijkt, daar, daar, daar heb ik het over. Je kan niet zomaar iets... Uh, ja, precies. Daar, heb ik, daar wil ik het even over hebben. Je zou denken dat een de nakalender tegenwoordig door, door de beugel moet kunnen. Maar in de hoofdstad zijn de mensen er niet zo blij mee. Nee. Heb ik een nakalender gemist? Ik denk in de het inderdaad. Ja. Ja, ja. uh, ja, ik begrijp wel wat je zegt hoor. Over dat uh. op een zijn interessant om met een soort. Nee, van uh, die mensen leuk. Ik vind, ik vind dan die Marco uh, hoe heet ik, uh, interessant. Ja, dat vind ik wel ja, interessant om die man van de andere kant te leren maar, kennen. Ja, dat snap ik al wel. Maar wat ze nu gedaan hebben, dat zijn allemaal mensen die allemaal een krasje hebben. Ja. Behalve Rintje Risma. Dus daar heb je, heb je die, die Immanuelle Gries. Die heeft een baas de zogenaamd. Nou ken je ja, het verhaal? Mm -hmm. Die vrouw van, uh, van, van, van Meiland, dat is ook al van half genoeg. Marco Kroon is uh, uh, Victor Reniers, ze hebben allemaal iets meegemaakt. Dus dat. Maar ja, ik vond een beetje. Uh, ik, dacht, ik heb het gevoel. Nou ja, goed. Ik, ik, ik, ik vond het een beetje moeilijk om naar te kijken. Nou, dat ik vond ik dacht, het, ik had nee, het is toch niet? mooi. Dus, ja. ik bedoel, dan hebben ze. Ja, maar jij, jij uh, kijkt daarnaar altijd vanuit vakmatigheid. Of, of, hoe. Nou, maar ook. Hoe ook kijk, ja. Jij vond uh, Mark en, vond, verhaal, want Hij dan, ziet dan, het ja. als entertainment. En ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, Vila Velderhof. Dat, dat, daar, daar, dat, daar, daar, daar leer je twee mensen echt. Dat vond ik echt goed gemaakt. Ja. heeft de tijd. Uh, ik vond ook erover wat de jongens van. Ja, ik heb ik niet uh, gezien over. Die Nick en Simon maken. Uh, dat verhaal ja, van die, die drie sterren camping. Ja. Dus nee, dat vind ik ook mooi. Maar die drie sterren camping. Uh, oh. Daar is de een wat beter dan de ander. Uh, en dan hangt van welke mensen er zijn. Daar, daar ben ik het helemaal mee eens. Dan is de locatie niet zo. Uh, ik had ja, het allemaal, ik word onrustig, allemaal En die mensen allemaal op een boot. Het is zo. allemaal variaties op thema, natuurlijk. Ja. Dus, wat dat betreft. Het is allemaal viele velden, uh, uh, maar dan uh, op een ja, boot. Ja, ja. Ja. Een ja, een beetje ja, Met uh, meer mensen. Ja. Of gelukkig, ja, eigenlijk. Nee, het, maar, ja. nee, het ga, maar het ging mij meer. Voornamelijk die kroon, die had ik. Ja. Dat, ik die, je hoort zoveel van die man, maar je ziet hem nooit. En hij zegt nooit ja. wat. En nu vond ik wel bijzonder dat hij ook heel, heel onderhoudend was. En dat hij. Dat je merkt dat hij uh, mensen wil uh, verzorgen. En uh, dat hij ervoor. Weet je wel. Hij was echt uh, Victor Renier aan het verzorgen. Ja. En dat Nou ja, dat vind ik dan wel een boeiende een, een eigenschap van iemand. Ja, snap. ja, ik denk ook dat dat zijn baantje is in het leger. Want hij was natuurlijk. Uh, Ongetwijfeld. Uh, uh, dus als er iemand gewond raakt, moet hij ervoor gezorgen. Dus dat ja. ook een beetje in de tweede. En dat te... hij zich best uh, heel. Uh, uh, Hoor uh, Opstelde dat hij zich. Uh, uh, hoe noem je dat? Weer empathisch? Nee, weerbaar. Kwetsbaar? Kwetsbaar. Wat woord je? He? Probeer een soort letter. Zo'n soort woord. Oh, iets. <laughs> <laughs> Orthomanipulator. Niet? Nee, dat was hem niet. Kwetsbaar, Kwetsbaar was ik. Niet ga op. nog een keer kijken. Ja, ga nog een keer kijken. En dit is... Uh, de kruidnoten zijn op. Nou, ja. uh, luister, uh, oh, ik weet niet wie er direct Dorp weer gaat... als we nog twee keer uh, Bruna noemen en Balk, en dan uh, denk je dat je nog een zakje kruidnoten kost. Cool. Ja, dan ja. moet je er moet je dus straks wel even langs rijden en zeggen van... Uh, nou, uh, dank voor de kruidnoten... maar we willen graag nog een keer de volgende keer ja, <coughs> Nog een grotere van. zak hebben. Ik ga gewoon een broodje even thuis. <laughs> ja. ik, ja, ik wil het toch nog even hebben over de overgangen. Oh, niet de overgangen. Over ja, niet ja. over jouw overgang, maar de ja. overgang van uh, de Zandvoortse overgangen. Die gaan uh, vanaf donderdag tot en met zondag dicht... Dames en heren. Ah. Dus u moet een stukje omlopen, CQ-rijden, CQ-fiets. Goed dat ik het en zeg, Geert. Waarom he? ook alweer? Eh, de onderhoud, ProRail. Die, die timmeren dan een nieuwe. Maar dan kunnen ze niet één spoorweg open openhouden en dan het ander. Ik. Nee, gaat kennelijk niet. Nee. Kun jij straks even bellen? Ik uh, wil uh, wel eens even <laughs> kijken wat daar uh, gebeurt. <laughs> maar, uh, ja, maar, maar, uh, ja? maar het is voor mij meteen ook een probleem. Gelijk, want uh, donderdag. Moet ik hier dat, uh, dat uh, welbekende alternatieve VM uh, van mij uh, doen? Moet ik weer helemaal omrijden over de Verspijkstraat om uh, thuis te komen ja, straks? Ja, maar ik kan, wel, uh, kan wel. nog wel op de heenweg. Kan ik er nog overheen? Dat maar om wel. tien uur. Dan is het uh, einde oefening. Want dan gooien ze die uh, overbomen en die slagbomen daar dicht. Dus ik moet uh, via de Kostblorenstraat uh, helemaal uh, de zeestraat maken. Maar dan moet jij op die, en dan moet ik, uh, die tassen weer helemaal omrijden. En yeah, dan moet ik, ik, moet, ik, moet ik even een, uh, een alpdues d'Huez nemen. Dat is de zeestraat. En dan maar, uh, uh, ik bovenover... Ik heb je nou bloemen zien, al uh, zien... Zien, zien viesten, worstelen, het, uh, ja, worstelen en peddelen. Dat is het, uh, Ger. Dus dat, dat was, gaat je nu ook wel lukken? Ja. Denk het wel. Denk dat ik was voor wel. niemand leuk. Maar ja, ik moet wel, moet wel tien minuten extra inruimen. Dus ik moet tien minuten eerder van huis af. Dus dat, uh, ja, dat dan weer wel. Dat dan weer wel. En of beter gezegd, ik kom tien minuten later thuis. Want de heenweg gaat nog wel. Maar de terugweg is een ander verhaal. Maar je kan het ook zo zien. Je bent tien minuten uh, sportiever en fitter. Dat is een heel goed punt. Are you talking about alternative uh, side? Ja, ja. Uh, ga je nog een plaatje laten horen van op? Nou, omgeving. dat wilde ik gaan doen. En uh, dat is niet zomaar, want ik Zit vind er een dus plaatje op een dat vind, direct, ik het, ja. Ja. vind ik gewoon een, oh, okay. een lekkere soulplaat van, uh, vanuit Rotterdam. Zij heet Moloe Vriends. En oh, I... right how do you feel about it? How do you feel about it?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 I'm heading for the answer of the air Or that this way of keeping up appearances Is heaven I say go with They present the writers' personal opinion, concerning the topic. the way they do and supported by reason, of persons, and support that you're following express oh. Zijn er nou twee platen door elkaar? Nee, nee, nee, nee, nee. dat heeft zij helemaal zo gedaan. En uh, kijk waar het om gaat. Ik ben een beetje warrig. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, vond jij. Maar goed, uh, kijk, aan de andere kant. Ik vind het uh, uh, met a cappella zo'n zo'n zo nummer. Ja, uh, nou, we zijn uh, er net nee. uit dat we iedereen onze mening uh, mogen uh, nee, maar, jij Ja, natuurlijk. Maar jij vond het wel een goed nummer, ja. Wat zeg jij? Jij vond het een goed nummer? Ik vond het ook ja, wel ja, goed. Precies. Ik vond nummer. het eigenlijk ook wel goed. Dat deed me, eigenlijk beetje, <laughs> deed me een beetje, denken aan kaplaarten. Ja, ja, maar en, even, alleen dieper, maar wacht internet. even. <laughs> Eerst ik, twee noten. Ik ga nou toch even, ik ga toch even wat, uh, wat zeggen. Want uh, er werd uh, gezegd, ja, kansloos uh, met dit soort dingen. Nou, uh, ik, ik denk niet, hoe zijn bijvoorbeeld dan... Uh, groepen als de Beatles doorgebroken. Die nou ja, niet door de radio, maar wel in een kroeg. Uh, vind ik vind dit vind he, dat, dat, dat, ja, hey, wel heel erg... Ja, news. maar goed, maar uh, als we... je ja, al ja, ja, De Beatles hebben ja. nooit op één gestaan. Glad ijs. Glad ijs, dat <laughs> maakt me geen moer uit. Ik bedoel, waren, maar als er... In die tijd was de top 40 ook gerikt. Dat was gewoon allemaal door kaart. Als ja. vanaf, ik vind het. Kijk, als ik dan op een gegeven moment met nieuw materiaal kom, ja, dat is allemaal gedoemd te mislukken. Of als ik het als ik de commentaar het is is, krijg, ja. dan. Uh, hé, wat Weet je dat zo mooi heb ja, jij er ook gewoon nog op reageerd. Ja. Daar reageer ik op. Omdat ik vind niks leukers dan dat andere beentjes, uh, beentjes een kans krijgen. En dan moet je gewoon je best voor blijven doen. Doe. Maar je moet er ook tegen kunnen dat dus wij dat natuurlijk voortdurend afzeiken. Ja, dat vind ik ook, dat ook niet, niet is erg. Dat, of dat, dat vind dat ik ook niet erg. erg, maar ik heb wel een weerwoord daarover. Dus. Nee joh, laat lekker gaan Oké, okay, nou goed. Landen van jou. Ja, fucking Teflon. Uh, okay. Frank, wat moeten we well, met we de doen? Jullie, jullie redden het we dus wel, ja, wel, hè? Jullie redden het wel, hè? Duim nu, ja. omhoog. Duim omhoog? Ja, goed. Duim omhoog. Duim omhoog. duim omhoog. Is dat leuk dan? Dat is het allemaal te gelden? Uh, nee jongens, ik vind, ik vind het allemaal goed. Je mag zeggen wat je ervan vindt. We leven in een democratie. We hebben... Voilà. Precies. Juist. Dus uh, het, het is net good. wijn. Het is net wijn. Je vindt het lekker of niet. Muziek en wij vinden is, het wel leuk. Ja, dat is daar jouw... gelijk is mee. Ik bedoel, ik vind ook niet alle muziek gewoon... Uh, nee. Prettig. Dus, maar uh, maar dat, wij dat vinden dat ik. het toch leuk als we, jou, als we, jou, als we jouw muzikale smaak, als je een nieuw nummer dat wat dat even een kansloze hit dat uh, noemen. Dat vind ik uh, prima. Als ik ja. uh, die, dat podium kan pakken, dan zal ik het niet nalaten om het te doen natuurlijk. Ik noem nog even de naam uh, van deze Zij heet Marlou, voluit Marlou Vriends. En uh, dit uh, nummer heeft ze ergens, uh, geloof ik een maand of twee geleden heeft ze dat uitgebracht. Dus, Denk je dat we nu een zakje kruidnoten van Marlou Vriends krijgen? Uh, weet ik niet. <laughs> ik zal het aan Marlou vragen. Als, ik er, ik, weer, uh, als maar dan, ik er weer spreek. Maar, we maar wel de originele van Bolletje. Laten we afspreken als je weer een nummer ingooit dat we allemaal niet kennen en waar we iets over te zeiken hebben... dat we dan in ieder geval een zakje kruidnoten krijgen. Ja. <laughs> ah, ik stond met die pluggers dat eens even opnemen. Want uh, kijk, oh. als ze dan, kan dan ook maar... je dat het zat met de pluggers. He, ja, he? ja he? He? Wat, he? Ik toen... doe, wat ik doe is eigenlijk modern pluggen... maar dan voor de radio. Pum. Jawel, maar ik, kreeg er dan, uh, ik werd ervoor betaald en het was een Ja, vak. ik niet. Nee, jij niet. Nee, <laughs> nee, dat, is niet. Het verschil. dat is het verschil. Nee, en Ger, die moest iets meer af, af, af, en afdragen... Sterker en nog, je kruidnoot om een plaatje te ja, dragen. En sterker kruiden. nog, het kost me het alleen maar geld. geld. <laughs> dus, uh, dus mensen, lieve mensen, <laughs> Toch, het, het uh, kost mij geld. Hè? Dit, dit, ja, dit. Want dit ik kost. moet op uh, iTunes uh, wat uh, nummers eraf uh, plukken... om, uh, om gewoon uh, een programma een beetje redelijk vol te krijgen. Af en toe moet ik hier en daar een beetje mee. Spelen met, uh, met die binnen, want anders uh, heb ik ook niet genoeg om te eten. Maar goed. Ik ken nu de, dat je illegale plaatje aan het downloaden bent. Uh, ik geef dat toe. Dat ik dat soms wel eens doe. Nou dan wel, van, ja, ja. Maar dan wel in dienst van. Dus. <laughs> en soms krijg ik het ook gewoon netjes opgestuurd van de artiest zelf. Dus uh, ik wil je ook Zo, wel een plaatje opsturen. hoor. Zo. prima. Ik wil nog een plaatje op sturen. een plaatje uh, opsturen. Uh, ik, uh, ik zou zeggen, jongens, kom maar eens even op donderdagavond gewoon eens kijken. Dan weten we of zijn wel er wel bijna, We doorheen. zijn er bijna doorheen. Ja, we hebben nog een. Uh, ja, mag volgende week weer terug. Mag nee. ik volgende week weer komen hoor. Ja, nou, ja. <laughs> dat maar dan moet je wel weer een kansloos, kansloos, kansloos plaatje meenemen. Ja, dat neem ik wel mee. Ja, ja, ja, ja. <laughs> nog even, ik zie nog ja, iets. kansloos of kansarm. Kansarm uh, en kansloos, kansloos. Nou, goed. Uh, <laughs> ik zie nog trouwens nog iets staan. Uh, biografie, Albert Kalf uh, die had een uh, biografie. Jan Lanners is met een biografie. Het lijkt wel of het hele dorp met, uh, met uh, nieuwe dingen nieuwe nieuwe komt. Uh, ja? Dingetje, ja? de biografie. <laughs> nou, weinig over en de musicals zijn ze met bezig. Ja. Ja. <laughs> die wordt opgevoed in de grote ja, op, ja, ja, is wel Als er geen musical van je wordt gemaakt... tegenwoordig stel je helemaal niet meer Gaat Dat je in mijn biografie, niet Helioed <laughs> en Zee. Ja, ja, oh, ja, ja dat is ja, ook, ja, ook een ja, hele Goed. Die is waarschijnlijk nu al... Is dat literatuur? Nou, Maar je kunt het wel bestellen. Nou, dat... ja. Ja, hier heb je hebt een zakje kruid nodig. Ja, ja, precies. Ik wou het net zeggen. Dus uh, goed, uh, we zijn er volgende week weer met deze uh, nutteloze. Met dit nutteloze. Ja, ik ja, de... ja. Gewoon leven van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.